Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen Bills Co. Ja, u spreekt met de Verenigdame Dame Bielzoek Hoog Morgen. Is dit boekhandel Roosnabel? Ja, ik spreek met je fotohellen. Juffrouw, ik weet niet of ik bij u aan het goede adres ben, maar mijn verloofde is binnenkort jarig... en u is een van mijn van zijn harte wensen een losbandig fotoboek. Zou u mij daaraan kunnen helpen? Ja? Oh, wat enig. Wat zegt u? U heeft net een heel bijzonder exemplaar binnengekregen, zegt u. Ja, het is misschien wat moeilijk zo door de telefoon, maar zou u het een klein beetje kunnen beschrijven? Ja? Oh ja? Oh, wat leuks, Nee. Echt? Hé, nee, nee, nee, nee, gaat u nog even door? Nou, nou. Hoe? Oh? Hé. Hey. Ja, ik hoor het. U wordt er helemaal enthousiast van, hè? Ja, nee, dat lijkt me enig voor hem, zeg. Dat verwacht hij vast niet. Zeg, zeg, wacht eens even. Er is toch nog wel hoop plaats voor zijn eigen foto's, hè? Hoe? Nee, ik bedoel, waar moet hij zijn eigen foto's dan plakken? In een fotoalbum? Ja, nou, daar vraag ik toch om. Het moet alleen losbandig zijn, weet u wel. Met uh, allemaal van die losse vellen. Oh, heet dat een losbladig fotoboek? <lacht> Goed, wat interessant zeg. En die heeft u ook. Nou, dan kom ik daar vanmiddag even naar kijken, hè. Goed? Ja, afgesproken. Dank u wel. Ja, nou vraag ik me toch af waarmee ik hem nou het grootste plezier zou <lacht> Ah, toch maar dat fotoalbum, denk ik. Het is tenslotte een doe-het-zelver. Ach, beslag de dag, hoor. Daar heb ik Bosraaf en Herenburg weer eens even goed de dampen mee ingejaagd. Ja, ja, morgen. Morgen, meneer Biel. Goedemorgen. Uitstekend geslaagd, zeg. jubileum, vond je niet? Oh ja, nee, je was er niet, nee. Jij moest Sjors zijn handje vasthouden. Sjors was weer ziek. Als er een jubileum in het bedrijf is, dan wordt meneer altijd ziek. Dat is mijn compagnon, je verloopt de muffe Sjors. <lacht> Waar leed meneer nou weer aan? Aan de gedachte, geloof ik. De gedachte? Wat is dat voor een kwaal? Ja, ik weet niet. Maar hij zei iets van, uh, ik word al ziek bij de gedachte. Aan wat? Aan het jubileum. Ja, ja. En wie mag er voor de ellende opdraaien? Au. In welke zin ellende? In elke zin ellende, letterlijk. Daar werd geen zin gezegd of er begon weer een nieuwe ellende. En je zei dat het zo goed geslaagd was allemaal. Ja, uitstekend. Vraai feest hoor. Ik kan er op dat bosgravenmaat zitten hoor. Met zijn malle autootje. Oh ja? Heeft hij een autootje gekocht? De verleden jaren, toch? Voor oude Klaas Kormelijn. Met dat jarig jubileumje van die oude Bosraaf even, hè? De grote poen uithangen, die oude grijze geit. Dik op een auto te schenken. Oh. Compleet met rijles. <laughs> Daar heeft hij zijn plezier aan beleefd, hoor, ja. Niet? Aan de oude Klaas Kormelijn ben je gek. Dat kost hem vandaag de dag al een kleine 3000 ballen aan lesgeld. Ach nu. Heeft hij examenvrees? Was dat maar waar? Nee. Die is voor de duivel die bang, die oude. Die hebben ze al drie keer zonder rijbewijs op de verkeerde rijbaan naar zijn zoon in de Haag zien rossen. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja. Dan hadden wij het beter voor elkaar hoor. Gisteren met onze jubilaris, met Bul, hè, Bull Bataver. Oude Bullen, hè? Dat haalt de landelijke pers, hoor, dat feest. Dat is me nogal geen nieuws, zeg. Zestig jaar in dienst bij één en hetzelfde bedrijf. Ja, hoe houden mensen dat? Dat bedoel ik. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Hoe, hoe, hoe bedoel je dat? Nou, dat gaat toch vervelen. Neem iets anders. Stel maar, dat je 60 jaar met iemand getrouwd bent. Dat is-ie. Dat hadden we gisteren ook gevierd. Die, die zijn 60 jaar getrouwd, ja, hij en die vrouw. Zee, alle ja. mensen, zeg. En, en, en wat is dat nou voor een huwelijk? Dat is iets verschrikkelijks. Dat is een ellende. Daar word je beroerd van als je het ziet. En dat gaat alles maar, maar door. Kissebissen? Kiezenbissen, kom, kom. Nee, maar is dat maar waar? Dat hebben ze al lang achter de rug. Zestig jaar, zeg. Dan ben je samen wel uitgepraat, hoor. Dan heb je je zegt je wel gezegd. Oh, mokken. Mokken? Ik neem aan dat ze daarmee begonnen zijn. Jaar of tien, twintig. En dan nog eens een paar decennia de verbale ruzie? Nee, ze zitten nou in de periode van meteen slaan, begrijp ik. Nee. Jazeker. In het openbaar? Wat dacht je, op die leeftijd? Dan schijn je alle maatschappelijke schroom overwonnen te hebben, hoor. Zeg maar gisteren op dat feest, toch niet? Wel zeker, op het podium, in de versierde stoelen. Ik heb daar eens op gelet hoe dat ging, zeg maar. Dat is een gek gezicht, hè. Als je dan ziet hoe zij daar met dat grote, trouwe hondenhoofd rond zit te kijken, en dan valt haar oog toevallig op hem, op Bul, hè? net als de burgemeester, hem zijn koninklijke onderscheiding staat te overhandigen, hè? en dan zegt ze: Kijk me eens aan, en dat doet hij dus, en dan slaat ze hem meteen met de grote, gerimpelde vuist, rangrecht tussen zijn ogen. En dan staat hij er even over na te denken. En dan pakt hij zijn jubileumstoel. En dan slaat hij haar finaal met haar hoofd door de zitting. Nee, en dan? Nou, dan is u even bijgelegd, dus hè. Oh. voor zolang als het duurt. En dat duurt niet zo lang. Ja. Ja. Dat zal zijn burgemeester ook raar staan te kijken. Dat stond hij al, omdat Bul hem niet wou. Wat niet? Zijn onderscheiding niet. Hoi. Hoi, heef. Hoi, nee, weet. ik vertel ter helle hier net van Bul zijn onderscheiding. Dat hij hem weigerde. Hij liet hem niet opspelden? Dan nee. Dat ding zat koud op zijn bed. Of hij rukt hem eraf. Hij bekijkt hem en hij zegt, vuil in het vuilnisvat. En hij gooit hem in zijn vrouw de mond. Ja die open dan? Die staat altijd open, alsof ze iets vies proeft, weet je. En wat zei ze? Die zei hapselijk weg. Stel het even voor, zeg. Een koninklijke onderscheiding, iets waar haar Majesteit behaagt. Dat wordt daar even onder het oog van de burgemeester op gevreten. Nou ja, maar ging het dan niet per ongeluk? Was eh. het niet meer het gebaar van. Hier, vrouw, ja. jij hebt hem ook verdiend. Wel nee, eh, vast niet, die vrouw, wat die volgens hem verdient. Oh, dat gaat in de richting van de inventaris van de gevangenpoort hier hoor. En nou, hoe iemand zoiets doen kan, hè raad, Ratel, snap jij daar wat van, nee, weet? Nou, ik vrees eigenlijk dat Bul dat letterlijk genomen heeft eigenlijk. Wat? Wat ik gezegd had. Wat heb jij gezegd dan? Nou, hij vroeg mij wat dat inhield, zo'n onderscheiding, wat dat inhield. Wist hij dat niet? Nee, dat wist hij niet, maar ik dacht ook dat hij me in de boot zat te nemen. Juist. Dat ik zeg, een onderscheiding... Dat is een langharige vierduit aan een touwtje. Pardon? Een langharige vierduit aan een touwtje. Hij zegt: Wat moet ik met een langharige vierduit aan een touwtje? Ik zeg: Die moet je laten dekken door een vierkant stuivertje. Dan krijg je een nestkwartje, zeg ik. Hij zegt: En hoeveel werpt zij er dan? Door de bank genomen. Ik zeg: Stuk of twaalf. Hij zegt: En hoeveel kan ik er dan bij de moeder houden? Ik zeg, toch zeker een stuk of acht. Hij zegt, dan, wat doe ik dan met die andere vier? Ik zeg, daar koop je twee borrels voor. Hij zegt, dan verzuip ik ze allemaal. Zo doen we dus. Alle mensen, vandaar dat hij de burgemeester voor hondenmeppers schoot. Ja, hij dacht dat hij alleen een getouwtje kreeg. Ja, ja, en, en toen ging het bruidspaar maar weer eens even voor een paar minuten pluggaagend over het toneel rollen. Even de teleurstelling afreageren, driftig volkje hoor. Morgen chef, morgen laat. Morgen volk, ik zeg net driftig volkje, de batavertjes bedoel ik. Feit chef, ja. daar heb ik als ceremoniemeester een heis aangehaald ja, ja. Dat begon al bij het overhandigen van het cadeau van het personeel. Ha <lacht> ha dat vooral breed uit, het cadeau van het personeel hoor Paul. Hoeveel hadden jullie ook weer opgehaald? 1,32 gulden, 32 cents. Plus een stuk taal, plus een spijker. Voilà, en de rest heb ik mogen bijpassen, Vol. Ja, ik kreeg niet de indruk dat de man zo goed ligt bij de mensen, chef. Oh, ho, oh, ho, ho. Nou, oh, sterker oh. nog, goed, Mijn ervaring was dat vrijwel niemand in het bedrijf de man kent. Op een paar ouderen na. En die beginnen meteen een zwaar en stom voorwerp te zoeken als ze zijn naam horen. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, mensen. Ho, oh, oh, ho, stop. Dat wil niet. Ik weet. Dat is mijn zwakke punt. Maar bedekte kritiek op de oude Bul, Bataver, Nou, dat kan ik nou eenmaal niet velen hoor. Nee. Oh, ken jij hem wel? Bul, oh, Bul Bataver. Dat zou ik maar achter wel denken hoor. 60 jaar in het bedrijf. De man heeft drie generaties biels gediend. Als twaalfjarige krullenjongen bij Groopa, de oude Jacob Biels, alleen lagere school gehad. Vier klassen hooguit, kon het wel, maar wilde niet. Maar heeft zich ondanks deze handicap met ijzeren wilskracht weer op te werken tot. Uh, Dingen. Kom nou. Uh, tot wat, chef? Uh, tot. Uh, nou, uh, wat, tot wat hij nu geworden is, Paul. Ja, uh, welke functie heeft hij eigenlijk, chef? Daar deden ze op de personeelsafdeling ook al zo vaag over. Vaag? Waarom vaag? De man is. Kom, hoe heet die functie dan ook? Kan het zijn dat ik ergens niet tevoren verluiden van een chef-alcoholist? Precies, nou ja, nee. Nee, Handen af van mijn zwakke punt, wil je? Bul, badhaven, oh, oh, oh. Het maakt nogal niks bij me wakker, zegt mijn grote leermeester, tenslotte, hè? Het is niet waar. Jazeker, ja, Bul? Jazeker. Na mijn studiejaar, hè, toen ik hier het bedrijf in bedrijf kwam, de jonge heer Biedels, jawel, die hier wel eens even de laken zou komen uitdelen, de gebraden haan uithangen... Het type van neef heeft nu dus, begrijp je wat ik bedoel, Bob? Oh. U bedoelt dat luie, chef? Lui? ho? Oh, lui, die, het kind hier, die drauwkinger, wat jij, joh? Ja, jij zal niet bezwijken onder een overlast aan mensenkennis, dat niet? Nee. Precies, hè, nee, op, nee, kinderplaat, werk je maar eens liever. Waar was ik? Dat je de gebraden haan uithangt. Uithing, meneer Frottehelle, <laughs> ja. De jonge meneer Oog zegt die daar even met een puberhoofd vol boekenwijsheid het bedrijft. ...kom reorganiseren, hè. Nou, oh, dat moet je net wel hebben, gezegd Over iemand wat de pezen gesproken. Dat was maandagmorgens half zes. Niet donkere dag, nog, maar... ...laat de poppetjes dansen, hoor. Heb jij, de kroeg in. Maandagmorgen half zes, meneer. Oh, de... En dan kom je dan zaterdagmiddag... ...half vier of andere voeten weer uitkruipen. Als een spons en hollend naar huis... ...en natte lap over je bakkes... ...en een schoon boezeroen aan en laat je oren zien en hup, met de categorisatie. Kijk, dat was mijn leerschool, nee, even, even. Keihard, maar man, man, bepalend, hoor. Voor mijn carrière, voor mijn ontwikkeling, voor mijn persoonlijkheid. Zo verklaar ik het tenminste. Het moet toch ergens vandaan komen, dit allemaal, Paul? Uh, ja, chef, uh, bedoelt u werkelijk dat er door de heer Batavel helemaal niet gewerkt werd, chef? Eh, uh, hè? Eh, uh, ja, nee. Kijk, ja, ik bedoel, ja, ja, kijk Ja, dat heb ik hem zelf ook wel eens gevraagd hoor, ja, ja Zo, en wat zei hij? Hij lachte ja. Hij, een vreemd lachje nogal, een beetje eng, hij zegt Dat is toch typisch Ik zeg, wat, o, want wat ik onder hem open heb. Ja, ja Hij zegt, nou, je bent de eerste biels die me daarna vraagt, begrijp je? Ik zeg, nee, o, hoe bedoel u? He? Hij pakt me met die enorme klauw van hem, voorzichtig bij de Adamsappel. En hij zegt nou, als je prijs stelt op een antwoord, ben je ook beneden laat, de laatste, Biels. Ja. Ja. Mijn voor humor, ongelooflijk. Ja, beetje ruim, maar heel fijn. Hè. Toen heb ik uit loyaliteit met mezelf maar niet verder aangedrongen. Fijne jeugd, ja. dat kwam gisteravond dus allemaal op dat feest weer bij me boven. Hè. Toen ik Oom daar zo zag zitten. Ja, ja. in ieder geval. gaf hij voor het geschenk van de directie. meer waardering dan voor de prularia van het personeel, hè? Die ik dan op 1,32 na heb moeten betalen. Ja, wat hebben we eigenlijk gegeven, Koen? Een uh, televisieapparaat, Lien. Voor zover wij wisten, smant harte een kleuren-tv notabene. Het moet natuurlijk uitzondering blijven, hebben we in de jubileumcommissie gesteld. Maar het is een uniek jubileum tenslotte. En dan mag er wel eens in de bus geblazen worden. Ja, ja, van 1,32 jaar. Wie het breed heeft, wat het breed hangen. De baas betaalt wel. En, was hij er blij mee? Nou, je kan de mens natuurlijk niet in zijn hart kijken... maar hij liet het in ieder geval niet merken. Ja, dit is een hele rare ervaring, hoor, lief. Ik hou dus mijn toespraakje namens het personeel. Ja. Applaus. Hij buigt zich naar me over en hij fluistert: Is het een sterke? Ik zeg, nou, aan de prijs gezien is hij onverwoestbaar, hoor, Bul. Boem, zegt Bul met de voet. Boem. Kleurenbuis, finaal en dichtelen En wat zegt hij? Hij zegt, dan zou ik wel eens een zwakke willen zien. <lacht> dat bedoel ik nou met het Frans gevoel voor humor. Ruig een beetje, maar heel fijn. Nou, ik begrijp er niks van Roosje. Oh, nee. Nou kijk, ik heb hem na afloop heb ik dat nog even gevraagd hè? Naar het waarom. Ja, ja, en, en, en wat zei die nou? Hij zegt, kijk. Als ik een lichaamsgebrek heb, dan heb ik dat niet om mij daarmee ten aanschouwen van het voltallig personeel door die blaaskak voor gek te laten zetten met zijn pescadootje. Jawel zeggen, kleuren TV, een pescadootje. En, en over welk lichaamsgebrek heeft de man het in zijn aan vogel? Kleurenblind, bul. <lacht> ja, ja, ja, ja! Nou, dan kwam het directiecadeau toch beter terecht, Paul, dacht je niet? Dacht u, Chef? Ja, wat wil je zeggen? Dat zat een idee achter. Wat voor idee? Och, zomaar, idee van mij dus. 60 jaar huwelijk, 60 jaar in bedrijf. Die man moet dat nog eens helemaal opnieuw beleven, vond ik. Met Paul als quizmatser. Of hoe dat heet, hè? Deed hij goed hoor, Paul. Leuk gedaan, Paul. Klassenwerk, nee, weet je trouwens ook. Had het georganiseerd, een kundige aanpak ook, hè? En dat was dan wel even een moment, hè, <tunnelijk> toen hij daar dan zat, hè, Bul, met zijn vrouwtje. En toen Paul daar dan zo feestelijk zei van, Bul, Adriaan, Willem, Siegfried, Badaver, dit is uw leven. Wat zei hij toen eigenlijk, Paul? <tunnelijk> uh, uh, toen vroeg hij of ik nu helemaal bedonderd was, chef. In welke zin, Pol? Ja, dat vroeg ik hem ook, chef, waarop hij mededeelde dat hij in een herhaling van dat leven niet geïnteresseerd was, chef. Ach. Met name omdat één keer die hel wat hem betreft welkjes was, chef. Ach, Ach. Toen, toen duwde ik dus op teken zijn kinderen uit Australië de bühne op, weet je? Ja, ja, ja, goed, hè? Goed idee, hè? Om onze kinderen uit Australië te laten overkomen, ze alle twaalf, met de kleinkinderen, vlieg daar vol. Zeg, goed idee, hè? Idee van mij, dus. Ik ja. hoorde heeft hij twaalf kinderen? Minstens, minstens. Ja, wat wil je? In mijn leeftijd had hij er al negen. Ga maar na, hè. En dan ging hij, wel eens, ging hij ze wel eens opnoemen, in mm -hmm. de kroeg dus, hè, alle negen. Een soort kegelprestatie, hè. Of hij ze bij elkaar had gekegeld, ja. En dan kwam hij nooit verder dan zeven. Ah, dan was hij de tel kwijt. Nee, ze stem... <lacht> oh, bij vier sprongen hem de tranen al uit zijn ogen. Namelijk bij zes stond hij dus met het hoofd op het biljart te timmeren. Dus als hij aan nummer acht toe was, stond de waard meneer Pastoor al te bellen. <lacht> en dan kwamen er nog drie nakomertjes bij, dus gaan we even naar. Hoe ontroerend dat was. Twaalf oh. kinderen in, in Australië, zeg. Die daar ineens voor zijn neus stonden, inclusief 68 blijvende kleinkinderen. Oh. Noem het geen stunts, zeg. Dat haalt de landelijke pers, let maar op. Ja, wat zal die man raar opgekeken hebben, zeg. Nou, ik had de indruk dat die kinderen om de een of andere reden aanzienlijk raarder opkeken, chef. U niet? Hoezo, Paul? Nou, het feit dat zeker acht van de twaalf flauw vielen, chef. Vond u dat niet een wat merkwaardige score, chef? Oh, van het moment, Paul. Het plotselinge weerzien met pa en moe. Lijkt je dat niet de verklaring? Nee, dat was meer dat misverstand, ja? Oh ja, oh ja, oh, ja. nee, je, de organisator mensen, let even op. Kijk je achter de schermers. Was er sprake van een misverstand, man. onbegrijpelijk hoor, Ik... mijn zin hoe die mensen dat eruit gelezen hadden dus, hè? Wat uit uh, wat, kind? Uit mijn uh, telegram. Communicatiestoornis. En hoe? Kijk, die mensen die raken dat een beetje kwijt, hè, die emigranten. Wat? Hun, taal, ja. <laughs> hun taalgevoel, hè, voor het Nederland dan. Ja. Die spreken daar al zo'n twintig jaar Australisch, moet je rekenen. Ja, natuurlijk, ja, Natuurlijk. Niet aan gedacht. Interessant. Ga door. Ja, ja, ja. Konden ze elkaar eigenlijk nog wel verstaan? Nou, ik kreeg eigenlijk niet de indruk dat men daar een wederzijdse behoefte aan gevoelde, eigenlijk. Jij, Koen? Wacht, wacht even. Ook dat klopt. Ook niet aan gedacht. Die spraken namelijk al lang niet meer met elkaar, die kinderen, met die ouders, hè. Al ver voor ze emigreerden, meen ik. Nou, daar had ik als conferentier dan wel even een dobber aan, hoor, ja? Als je daar zo'n familie feestelijk op de bühne moet staan te herenigen... en de helft valt flauw en de overigen gaan elkaar broeien staan te negeren... ik weet niet, dan probeer je dat voor zo'n zaal te vertalen in termen van... ...overweldigd door de emoties en zo, maar ik vraag me af of dat wel overgekomen is. Nou, ik heb me anders het waanzinnig gelachen hoor, Koen. Hey, hoe jij die bul junior met geweld in de richting van zijn vader duwde, zeg. En toen die oude vrouw dus even haar been uitstak... ...zodat die jongen met zijn kin op de rand van het voetlicht sloeg, hè. Grote klasse, hoor. Nou, sorry, zeg neef even, maar dat kwam op mij af als een ongelukje, hoor. Ik vond dat toch maar wat ontwapenend dat toen je van die zoon in dat gebrekkige Nederlands, dat hartelijke... Hello, you. Hello, old man. Nee, nee, sorry. Hij zei, you go to hell, old man. Nou, okay. nee. En Bill zelfs, zeg. is zijn beste Engels notabene ook zo ontroerend dat eenvoudige... Hello, you, hello, son, Frits. Nou, well, nee, man, Bul, die zei, go zelf to hell, son of a bitch. <lacht> en vandaar dat ze oude vrouw hem toen weer tussen de ogen sloeg vanwege dat bitch. Licht geraakt als zij is, die oude vrouw. Nou, op mij kwam is dat heel anders afgekomen, hoor. Trouwens, heel goed van jou, Paul. Om toen even de doek te laten vallen. En voor het doek te komen mededelen dat wij de familie even met hun emoties alleen wilden laten. <lacht> heel veilig gevoelig, hoor. Alleen werd de muziek toen wel wat te hard. Ja, om die vechtpartij te openstemmen, chef, Naar aanleiding van die kroonluchter dus. Kroonluchter? Ja, dat had Bul meteen door, chef, Dat de jongste zoon van hem het verkeerde touw had doorgesneden. Die probeerde de jubelaars die kroonluchter op zijn kop te laten krijgen. Maar gelukkig was het de doek dat viel en Bul nam dat dus niet. Nee, daar is de hele jubileumcommissie aan te pas moeten komen, zeg. Om dat te scheiden. Man, man, wat een gevecht. Ik zei nog, de tijd mag in alle wonden helen. Als je daar zo even een paar littekkers ziet gaan jeuken... dan vraag je je wel even af wat erger is. Hè. Ja, kluif hoor, chef. Kluif, maar ja, dan trek je de dasjes maar weer recht... en doek op en voort gaat het feest. Ja, ja, over dasjes gesproken, Bob, dat viel mij ook op, hè. Zou dat de Australische slanswijs zijn om in van die sobere gedekte kledij naar een feest te gaan. Nee, nee, dat was mijn telegram. Dat oh. die mensen niet meer lezen konden. Oh. Die zijn daar twintig jaar geleden mee blijven stilstaan met hun Nederlands. Die hebben de inhoud van mijn telegram met hun gebrekkige kennis van het Nederlands verkeerd geïnterpenetreerd. <lacht> oh ja? Wat had je gezegd dan? Gewoon. Vliegtuigplaatsen besproken. Komt allen over ter vadersverrassing in de aula. Duidelijk. Duidelijk, goede boodschap. Geen misverstand mogen zou zo zeggen. Goed werk, man. Ja, en op Schiphol, ik nog geen erg, daar plukte ik een grote groep vrolijke mensen uit de plane. Dus wat zal ik op de zomer? Ik leed niet. En daar sta ik met die opgewekte groep achter de coulissen. Ik hoorde Paul zeggen, Bul, Adriaan, Willem, Siegfried, Bataver, dit is uw leven. En ik douw dat gaaiers de bühne op en men valt flauw. Ja, en even kraap, vertel eens. Zonder vermoeden, meinerzijds, maar dat telegram, dat woord verrassing. Met hoeveel erren was dat geschreven, vogel? Met één. Met één gezellig. En daar zijn die mensen ingestonken. Hè? Ja. Die leven nog in de tijd van voor de vereenvoudigde spelling. Oh, de zeg. Vandaar die donkere pakken en die zwarte sluier, Ja. En die vrolijkheid, hè? Ja, jouw fout knap. Nou. Nou ga ik toch even twijfelen, zegt Paul. Ik bedoel, het directiegeschenk. Oh ja, zeg. Wat kreeg hij van de directie? Ja, ja, ja dat, dat was wel even niet gering, hè. Ook weer met een idee erachter, hè. Wat voor een idee. Hoe je het erop komt. Maar een raadselidee van mij dus weer, hè. Ja, dat deed het wel even, hè, Paul. Dat was wel even een moment, hè, toen ik daar... Vrolijk de bühne opkwam Draven even om stil te manen... en dan een paar eenvoudige, maar doorleefde woorden... Bul, Adriaan, Willem, Siegfried, Haver spreken namens de directie. Mag ik jou, Bul, Adriaan, Willem, Siegfried, Haver hier blijven, verenigd met kinderen en kleinkinderen... voor straks een reis naar... en verblijf in Australië... te midden der jouwen aanbieden voor de duur van een jaar. O, ja. En? Volmaakte stilte... Niet bevatten kunnen nog, en dan plots die grote ontroering, een snik, en kreet. Vader! Kinderen die elkaar wenend in de armen vallen, de oude bul die alleen nog toonloos vloeken kan. Zijn vrouwtje die het even kwijt moet en hem hard tussen de ogen slaapt. Enorm zeg! Wat een explosie van diepe emoties was dat, Pol! Uh, ja, chef, uh, ja, uh, tenzij. Ja, dat bedoel ik, Pol, hè? Huh? Daar twijfel ik nu ook even aan of dat wel vreugde was. Ik bedoel, het is best mogelijk dat A ah, Rinderman. hersteld van de schoolziekte neem ik aan. Meester, ik had mijn oor verswikt. Let maar op. je het wel een bedrijf van Bielzoek Oh, dag, George, lieveling. Ja, ja, die is er. Ik zet je door. Ja, dank je. De smer. Biels hier. Damnen de Rinderman. Is u. U zegt de erven door Batavers, zegt u is bloed, oh, in oprichting, de erven Boe Bataver in oprichting, die wat, meneer de man, een aanklacht tegen mij, weer eens wat onrechtmatige daad, pa een jaar op het Australische dag te sturen, zonder Europa.